De groep heeft de plannen voor nieuwe stakingen nog niet besproken... met de bonden met wie ze samen optrekken. Ondanks alle campagnes trapt één op de vijf mensen... nog steeds in e-mails van oplichters. Dat melden beveiligingsbedrijven Fox IT en Motive. Daarom begint deze week voor de zesde keer een campagne... om mensen zichzelf beter te laten beschermen op internet. Het weer verspreidt over het land buien, tussendoor soms zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen meer buien en woensdag op de meeste plaatsen droog. Dit is. DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. De files in de randstad worden wat korter. Op de A2 van Den Bos naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. De weg is al wel weer vrij, maar de vertraging vanaf Kerkdril is nog 10 minuten. 20 minuten vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Leidsendam. 10 minuten op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Dorp. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein een kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de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 En jij beleeft het. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Oh, Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No.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 Don't like me is. Deze Alan Clark is nog mijn buurjongen geweest. Ja, echt waar. Gezellig Alan Clark tezamen met uh, zijn vader, allebei uh, afkomstig hier uit Sandvoort. En dit was uh, een van zijn grootste hits, vader and friends, zo aan het begin van uur 2 van Sandvoort op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst uh, wel nog uh, druk uh, gereisd worden op het circuitpark Zandvoort. vandaag en morgen tijdens de DNRT Racing Days.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 We're a thousand miles from comfort. We have tried.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 Met ballen in de muur en niemand die droog eet. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aard. Ja, en zo hoor je dat dit uh, alweer een uh, wat oudere plaat is, hè? 15 miljoen mensen waren er toen op de kant. We zitten er nou op 17 miljoen. 17, 17 miljoen, ja. We <hijfie> hebben ja. flink gejongd, denk ik maar zo. Uh.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 Love on her blind She was my woman As she deceived me I watched it when I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 weer terug zal komen op het Van Venema plein. Naar verluidt zullen de werkzaamheden aan het dak van de garage... enkele weken in beslag nemen. Nou, gelukkig is u wel weer terecht, het belt.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 Radio ZFM hoor je 24 uur per dag muziek. 106.9 in de ether in Salvattenen in de regio. Kabel 104.5 FM op ZFM TV. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Uiteraard via onder meer www.zfm-sanford.nl En op onze eigen ZFM Sanford app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store...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 We'll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 Van de Zeemeermin. u weet wel, de, de haringkar ja, mag je al bijna niet meer ja, zeggen, hè. Ja, dat mag wel. Ik mag het toch zeggen. De haringkar die bij ons op de boulevard staat. En uh, ik heb hier Patrick Berg naast me staan. En uh, Patrick, ik, ik zei het al, hè, een haringproeverij. Ja. Uh, dit doe je niet voor het eerst. Nee, dit is, uh, wij doen de haringproeverij, doen we nu voor de, mijn uh, 17e keer...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 Toen liet ik mijn vaste klanten proeven. Als ik een uh, ander emmertje haring kreeg, liet ik mijn klanten meeproeven. Dus vroeg aan mijn klanten van, wat vind je van deze haring? En toen merkte ik dat een klant het leuk vond om zijn mening te geven. Ik dacht, nou, we hebben een kaasproeverij, een bierproeverij, een wijnproeverij. Ik denk waarom gaan we oh, niet een haringproeverij uit. En zo ja. is het idee ontstaan. In het eerste jaar kwamen er dertig mensen me uh, helpen met de keuze te maken. En... Uh,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 Hey sucker, what the hell's got into you? Hey sucker, now there's nothing you can do. Well, I haven't seen your face around town in a while, so I greeted you with an annoying smile when I saw that girl upon your arm, and you find your heart with a fatal charm. I said, "Soul boy, let's hit." Hey, boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiancee. Mind. Just watch them out, baby, out of line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 to our room He'd be the voice of me He said that we would thank It runs in the family All the things we are On the backseat of the car With Joseph and Emily We only see so far And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre It runs in the family All the things we are Looking back, it's so bizarre